Een man in een café met te veel borrels op, die zeurt van lieverlei, de oren van je kop en denkt de hele kroeg. Nou duurt te lang genoeg. Zeg man, je bent geweldig, maar zeg het wel te vroeg. Ik vind, ik vind, zeg weet je wat? Ik vind, wat de spreker is die man? Wat de spreker is die man? Dat is een man die.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 Het ene kamerlid, dat is weer aan de beurt De andere die zit, dat hij is uitgezeurd Ga allen tegen en zeg hem maar meteen Zeg man jij bent geweldig, maar wel dat wat doorheen Ik vind, ik vind, zeg weet je wat ik vind Wat de spreker is die man, wat de spreker is die man Dat is een man een man die alles kan. De inspraak is heel best, ja dat beaam ik grif. Maar al dat nieuw gezwets, behoeft wat tegengif. Spreek iemand weer verwacht, ga dan meteen van start. Zeg man je bent geweldig, maar zeg het wel te hard. Ik vind, ik Zeg, weet je wat ik vind? Wat een spreeker is die man, wat een is die man. Dat is een die al verhoeft Wat een is die man, wat een spreeker is die man. Dat is